Hij Toos uh, komt er nog wat van dit uh, jaar. Nou, Leo, niet zo onvriendelijk zeg. Ik ben toch voor je aan het tappen? Ja, Toos, zo bedoel ik het toch niet. Ik bedoel Sinterklaasavond. Zeg alsjeblieft niet. Ik heb helemaal geen zin in dat gepriegel. Maar jij maakt altijd van die prachtige gedichten, Liefje. Ja, en ik weet nu al wat mijn surprise wordt.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 Ik dacht echt dat jij die schaar voor me gemaakt had, mees. Zie je nou? Ik ga het jaar ook niet meer dicht. Hallo. Hai, ah, ja. ja, pa. Vanavond loodjes trekken, pa? Mijn idee. Oh, gaan we weer surprises doen? Ja, en ik mag hopen dat je me deze keer niet doet. O, oh, wat is er mis met mijn surprises? <laughs> hey. Goedemorgen. Hey. Ah, die prof. Nou, prof. Goedemorgen, meneer de prof. Zo, ben je weer in het land? Ja. Hè? Goed dat je er bent, hoor. We hadden het net over 5 december. 5 december, en... ja. Dan gaat Toos naar Leo toe. Hè?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 Het lijkt me boeiend om te zien hoe Mani zich als fotograaf ontwikkelt. Ah, heel bijzonder, ook heel erg. Ja, ja, ja. ja inderdaad, ja. ja.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 Nou ja. Ja, dat is een rot opmerking. Ja. Ik... Wat dat is? Trouwens, doe mij maar een biertje, Akkie. Eén biertje voor de prof. Juist. Yes. Hallo, Mani. Hey, Mani, zeg Mani. Gefeliciteerd met je nieuwe persoonlijke ontwikkeling. Huh? Ja, je emancipatieproces exposeren. Dat getuigt van een grote persoonlijke doorbraak. Erg moedig van je. Huh? En fijn dat ik naar je expositie mag komen. Huh? Ja, jongen, je nieuwe fotoexpositie, je weet wel. Huh? Uh, nee, wat... wat? Jawel, nou, je had het er gisteren nog over. Ik, ik, ik begrijp er niks van. Bedoelen jullie misschien die expositie van die collega-fotograaf? Nee, die van je emancipatie.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 Hé? Hm? Toch? Jongens? Nou. Lekker bezig, pa. Dan moet je er niet nee, mee. Nee, nee, nou blijf, blijf. nou hier, prof. Dat is een misverstand. Wat is er hier nu weer aan de hand? Ja, wat is er aan ach. de hand? Ik neem het jou niet kwalijk, Toos. Ik begrijp nu dat jij me wilde uitnodigen voor Sinterklaasavond. Maar Akki, Leo, Mees en Mani willen mij er niet ja, nou, bij nou, hebben. Ho, ho, ho, ho. ho, nou, zeven. even. Nou, Van zeven. mij mag je meedoen, hoor. Erg aardig. Maar nee, dank je. He, nou. Ach, nou. Was hij weg?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 Ja, ja, ja. Nou, daar zijn we dan. Ja, dat we nou door het stof moeten gaan voor de dames. Hé, hey, Mani. Dat zeg ik. O, hoe krijgen we die gast dan zo ver dat hij het toch weer wil, hè? Nou, misschien op zijn ego inspelen. Zo ver ken ik hem inmiddels wel. Nou, vooruit. Ja? Ah, ja. die prof, eh, hey. eh, nou, eh, ja, kijk, we komen onze verontschuldigingen aanbieden. Ik hoef ze niet. Goedemiddag. Oh, Auw, wacht, wacht nou. We willen je echt eh, graag erbij hebben. Schijnheilige. Nee, ja, graag of niet, hoor. je dag. Wacht nou, pa. Ja, je hebt gelegen. Hey. Oh. Au. We hebben er inderdaad van tevoren niet over nagedacht. Daarom is alles ook zo stom geloven. Kijk, als we er wel over na hadden gedacht, hadden we je natuurlijk gewoon uitgenodigd.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 He? Dan denk ik dat het hoog tijd wordt voor een frisse wind. O, oh. zijnde mijzelf. Oh, uh, juist. Zou je denken? Ja, een beetje tegenwind. Wanneer worden de loodjes getrokken? Uh, vanavond. Zo, jij een pilsie, alsjeblieft. Dat is dan geregeld. En jij nodigt David ook gewoon uit, eh, Mani? Die viert geen Sinterklaas. Die doen dat met de kerst. Dan was. Nou ja, ik wil best nog wel een Bessie, Komt Komt eraan. Waarom deed je dan zo moeilijk over of u mee mocht doen? Het ging me om het principe. Principe, principe Ik ik berekenen. Pa, er is gebeld door het buurtcomité of je dit jaar weer Sint wil spelen. Ah, ik dacht al, meneer, ga ik die eens bellen? Nou, Manny...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 Ik weet het niet, Ali. Openstaan yes. voor nieuwe invloedenpaar. Ja. ja. hè? Ja. de frisse wind. Ja. Ali, Ali, je frisse wind. <laughs> ja, ja. Jazeker. Absoluut. Oh, ook oh, doods heb jij nog een stuk of twintig krukken voor zeg, mij? Zeg, ga je helemaal op zwart, Tante Ali. Proef, jij mag eerst. Oh, dank, je ja.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 Maakt niet uit hoor. Nou, hupje, nee. kijk. Nee, nee. ja. Iedereen zijn lood ja. opvouwen en ja. nu okay. in die pan. Ja. ja. We beginnen so, opnieuw. Ja. En niemand, ik herhaal niemand, vertelt een ander wie die heeft. Nee. Ja? ja nee, nee, nee. We pakken ja, nee. dit jaar volwassen aan. Ja, en ik mag eerst. <tus> Wat zoek jij tussen mijn kleden? Ja.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 Ja, nou, nou. Nou, daar ben ik wel uh, aan toe, trouwens aan een ja. lekker bakkie leut. Komt eraan, hoor. Zo. So. Hier, is. eens. Dank je. Ja, um, tante Ali. Ja? Uh, zullen we loodjes ruilen? Hoezo? Ja, ik bedoel, ken je niet met uh, meesruilen? Ik hoorde dat hij op zoek was naar een ander loodje, dus... Uh... Oh, van wie weet je dat? Nee, nee, ik zwijg als het grof. Nee, ik, ik kan niet met meesruilen, want... Uh...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 Je gaat me toch niet verraaien? Hé, Toos, waar zie je me voor aan, zeg? Kom op, hé. Kijk eens even, hier is. Die. Oh, nou zeg, hartstikke leuk! Met die wereld die ja. Barrett gooit! <lacht> hallo, meiden, hallo! Meiden, hallo, meiden, hallo. Jou. Kijk, lekker de koffie Toos. Komt er aan! Zo, Ali. Oh, wat een mooi pak. Hè? Ja, Akki ja, ja. zei al dat jij met mij meegaat als Zwarte Piet. hè? met jou? Speel jij dan ook voor Zwarte Piet? Nee. Ik ben Sinterklaas natuurlijk. Oh, nou. <lacht> wat nou? Ah, oh, dat ziet er toch niet uit, zeg kom. Sinterklaas moet een soort waardigheid uitstralen. Anders geloven die kinderen er toch niet in. Dat, ja. ja, zeg. Tante Ali bedoelt dat je nog wel erg jong bent voor een Sinterklaas, ja, hè? Oh, nou, bedoelt ze dat? Ja. Ja?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 Zijn hier nog Stoitje Kinder! Yeah. Yeah. Oh ja, kijk Die klopt niet! Hé, Toos, ik kijk echt helemaal uit naar morgenavond. Morgenavond?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 Waar blijven Ali en Leo nou nou? Ik kreeg een telefoontje dat ze nooit zijn komen opdagen. Die kinderen zijn helemaal overstuur. Dat de sinds ze vast niet lief vinden en zo en hadden gedoe. Was dan ook zelf gegaan. Zeg, uh, gaan we katten. Met die twee weet je toch dat dingen verkeerd gaan lopen. Leo, hou die stof hebben, Ja, Je stapt over op de tabber. Hé, blijf Blijf Zeg, nee, wat heb je ons nou geflikt? Rustig, niks rustig. Nou wordt je helemaal mooi. Ik kan beter vragen wat jullie mij geflikt hebben. Ze belden dat jullie nooit zijn komen op dagen. Hey. Ik, ik, ik heb in mijn hele leven nog nooit zo voor gestaan. Nou, dat schot toch wel. Een idiote bejaardersoos, daar heb je ons naartoe gestuurd. Oh, god. Dan ben je toch een klojo, Akkie. En ik wilde je nog wel uit de brand helpen. Waar zijn jullie naartoe geweest? Ja, naar buurthuis Het zonnetje, waar anders naartoe. Dat ken ik niet. Ik bedoel het buurthuis twee straten verderop met dat rode dak. Oh. Waarom gaan jullie in hemelsnaam naar een zo? Nou, uh, doe mij maar snel een bessen met ijs, mees. Oké, okay, een bessen ijs. Ja. Ja. Ik wil er geen boord meer over horen.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 Hé! Hey. Ah, hey. Moest toch wat laatste dingetjes doen. Sorry dat ik laat dacht. Oh, cool. Holy moly, wat een gevaar. Oh, oh. Nou, nou, nou. nou, laten we daarna maar mee beginnen. Want we hebben nu toch allemaal gezien dat het voor jou komt, prof. Eh, Ali, kun jij lezen voor wie het is? Ja, even wachten. Voor Leo. Ben ik nou weer die eerste? Nou, vooruit dan maar. Nee, eerst het gedicht...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 Wil Leo's heimelijke gedachten heen? Ja, dat zou ik oh, wel willen. Ja, nou, <laughs> ja. heel mooi. Zeg, prof, dat ene stukje ging over mij. Hè? Het waren voorbeeld. Ja, nou. Fijn dat je mij als voorbeeld neemt. Ik, ik, ik snap <laughs> ja. dat gedicht niet. Ja, maak ja. niet uit. Nee. Hé, He, maak het dan maar dan. Ja, maak het dan. Over. Ja, maak ja, ja, ja. ja. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Nou, nou, echt. Ja, ja. Oh, ja. ja hoi. Hoi. is net echt. Al ja. goed gedaan. ja o, Leo, Leo, je tranen in je ogen. Oh, ja. oh. Himalaya. Ja. Wist je dat? Bro? Oh, wel, bro. Je vertelde me ooit eens met zoveel passie over een documentaire die je gezien had. En, en dat je er wel naartoe zou ja, willen ja, ja, ja, Oh, dankjewel. Ja, nou, Leo, genoeg gesnapt er over een paar bergjes, hè? De volgende, alsjeblieft. Nou, een beetje meer aandacht ja. voor elkaar schaduw. Ja. Dat mag best, ja. hoor. Ja, vind nou, vind ik hoort, hoort wie het zegt. Ja, jongens, kom op. We zouden het gezellig houden. Het is de hele week al niet gezellig. Nou, nou. Nou, ik ben benieuwd nou. voor wie je me ingerold hebt, Toors. Zeg dan tante Anne.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 Ach, toosken toch. Oh. Hé, oh. hey, uh, hey, jongens. Hé, uh, hey, we gaan niet klaar worden, hè? Volgende cadeautje. Ja, volgende cadeautje. O of eerst nog een rondje chocolademelk. dat ja. <tie> ja, nee. ja, nee. ja, nee.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 Prof? Ik snap het wel hoor, tante Ali. Ja? Ja, ik, ik zou me ook kunnen vergissen in die hanenpotenpapa, hè? Wel ja, geef mij maar weer de schuld. Nou, ik heb het weer gedaan. Maak het maar open, prof. In geen geval, het is voor jou niet. Hey, nou, ja, nee, natuurlijk niet. Maar, tante Ali, heeft het speciaal voor jou gemaakt. Ja, ja, ja, met een gedicht. Ja, maar, ik heb mijn eieren toch al. Ik stel de boete over het zeer op prijs, Ja, nou, jongen. Nou, jongen de, voor jou, pak uit. Nee, het kan echt niet, hoor. Ik heb het echt speciaal voor de prof gemaakt. Vlauwekul. Hier, Toos. Nou. Uh. Daar komt die dan, hè? Oh. Zoals ieder weet, ben je zeer geleerd. Dat wordt door mij zeer gewaardeerd. Oh. Nou, mooi. Ja, ja mooi. Dat kort nou, maar. Nou, een, oh. papier. een bril van papier-maché. <laughs> een wc-bril. <laughs> Ja. Da dank je prof, dank je. Doe je wel omhoog als je leest? Ja. Oh. Ja. Dat is, Dat is weer gezellig hè? Ja. Oh. Weer gezellig, hè? Ja. En, oh. en zo is ook in de kip een heerlijk avondje gekomen. Met harten van koek en brillen van papier maché